En dus is het tijd om u nog in de zeik te nemen zoals elke ochtend in de phonefuck. We krijgen een sms'je voor uh, kaarten. die geven we helemaal niet meer volgens mij. Uh, Jordi, sms daarvoor. Ik denk dat hij naar een uh, ander radiostation denkt de sms. En dat moet je bij ons niet doen, hè? want dan ga je de phonevak in. Wij zijn geen uh, Radio 3 waar hij volgens mij naar denkt de sms. Even bellen, phonefuck. Jordi van Veen. Hi hey, Jordi, hallo. Hoi. Met uh, Jonathan van Radio 3. Uh, goedemorgen. FM. Goedemorgen. Uh, jij hebt een uh, sms'je. Ja, dat klopt. Gestuurd. Waarvoor ook? Alweer, uh, ja. Voor DJ Chesto. Wil jij nou DJ Chesto? Ja, dat zeker. Oké, okay. want. Uh, voordat ik je van de DJ geef zo meteen. Uh, ja. Waarom wil je daar heel graag heen? Ja dat was wel uh, duidelijk in het sms denk ik, want we houden van feesten natuurlijk. Je hou je van een feestje? Ja tuurlijk. Oh, tof. En uh, wat voor feestjes ben je laatst nog uh, naartoe geweest? Ik ben uh, laatst nog geweest naar uh, Autojack. En heb je geitenwolle sokken toevallig? Ik heb geen geitenwolle sokken. Oh, want dat moet wel. Als je naar 3FM luistert, moet een beetje geitenwolle sokken aan. En dan een beetje stinken en een festivals. <lacht> en uh, jointjes ja, roken. Ro rook je ook jointjes? Ja, heel af en toe. Oké. Okay. Uh, Jordi was het, hè? Ja. Uh, als je nou heel eventjes wacht, ja. dan gooi ik je even in de wacht. En uh, de DJ die gaat zo een uh, lijntje prikken. Ja. En als hij dan jou pakt, dan uh, ga je misschien wel uh, er naartoe. Nou, ja, dat is mooi. Ja? Dan, dan hang ik van af Blijf dan. even uh, hangen, oké? Okay? Ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Ja, ik heb uh, Jordi op lijntje 1. Uh, ja, hij klinkt wel een beetje saai. Nou ja. Ja, je moet maar even kijken wat je ermee doet. Hij uh, gaat wel eens naar feestjes, naar uh, afrojack is hij nog geweest. Maar het is een beetje saaie lul, Moet je even kijken of je er wat mee kan doen. Nee, volgens mij is het zo'n. Uh, hoe heet zo'n jongen? Zo'n beveiliger, zo'n type is het een beetje. Nou ja, ik kan ons niet horen, want ik heb hem nu op de. Ja, het is een beetje zo'n doorsnee lul, maar ja. We hebben niks anders. Ja, hoe die klinkt, gewoon. Uh, ja, zo'n lul die in Almere woont met 2,2 uh, kinderen en een hond. Nou, nee, vast geen hobby's, ik heb er ook niet naar gevraagd. Het zal wel iets met uh, reptielen zijn of. Uh... Ja, of ze brommer of zo, weet ik veel. Oh ja, ik vraag het wel even. Uh, pak ik hem, hoe moet ik dat doen? Oh, met dit knopje, hoort hij me dan weer? Oké. Okay. Eh, uh, Jordi? Ja? Ja, hoi man, je spreekt nog even met Jonathan. Uh, oh ja, ik, hoor, ik, hoor, ik, hoor, ik, ik heb alles gehoord hoor, ik ben geen uh, saaie lul. Ik kom ook niet uit Almere. Kon je ons horen? Ja, tuurlijk. Oh fuck man, ja, het is mijn eerste dag hier, ik loop stage en ik weet nog niet hoe het allemaal werkt, maar dat was maar een geintje man. Ja, dat nee, geeft hem niks als je een beter kent dan komt het wel denk ik. Tof. Heb je hobby's? Uh, ja, ik heb zeker hobby's. Nou, uh, vertel. Nou, hobby's zijn uh, natuurlijk uh, ja, feesten, en, uh, ja, koken. Koken? Ja, nee, uh, en, ja, hangen met vrienden natuurlijk. Hangen met vrienden? Ja. Heb je een baan? En, uh, ja, ik heb een baan in de horeca. Ja, ik zit momenteel op kantoor. Oké, okay, wacht eventjes hoor. Zet ik je even in de wacht weer. Ja, dat is goed. Nou, hij uh, zegt dat hij geen saaie lul is. Nee, maar hij zit wel op kantoor. Dus, uh, ja. Een beetje, <laughs> is toch gewoon een lul, ja. Feesten en met zijn vrienden hangen. En nog meer van die antwoorden die iedereen geeft, gewoon. Ja, ik heb nog hier een vrouw van 48, maar ja. <lacht> Als dat het alternatief is, dan maar zo'n saai, zo saaie kontoorlul dan maar gewoon. Hij denkt om op mute te zitten en ik hoor alles wat te zeggen. Maar uh, Ja. Eh? ja. Uh, Jordi. Ja. Je gaat de uitzending in. Oké, okay, dat okay, mooi. ik. blijf hangen. Ja, oi. En aan de lijn heb ik Jordi. Hallo Jordi. Hallo, goeie goeiemorgen. Goeiemorgen. Waar uh, sms jij voor? Ik heb sms voor ehm. De... De die, of uh, de kaartjes voor uh, deze chest ook. Leuk, heb je hobby's? Ja, ik heb zeker hobby's. Zoals uitgaan koken En dan hangen we met vrienden. En oh. uh, heeft iemand jou wel eens een saaie lul genoemd? Ja, die mooie stagiaire van je. Oh, ja. Dat <laughs> is de eerste dag, dus ik zal hem even tot de orde roepen zometeen. Nee, nee. Uh, tof. Hey, um, ik mis nog één hobby op je lijstje eigenlijk. Dat uh, is. Slimme Vim luisteren. Slimme Vim? Luister je naar het slimme Vim? Ik weet wel slimme Vim. Ook de PhoneFuck? Ook de phone ja. ja. Toch wat eten En als kunnen we... Heb je gemist, dan luister ik hem terug. Ja, dat is leuk hè? De laatste keer was nog met uh, een met bejaarde vrouw. En uh, ja, dat is het onzin. Hé, hey, uh, maar dan moet je niet naar Slimmer sms'en? Nee, nee, dat snap ik. Want dan zit je zelf in de telefoonvak. Ja, nee, dat snap ik natuurlijk. Nou, bij deze. Ja. Sukkel, met Lex van Slimmer Ja, nee, ik hoor het ja. Hé, <laughs> hey, uh, goed dat je de juiste zender hebt gevonden. Oh. Uh. En blijf bij ons hè? Ja, nee, dat snap ja. ik. En we sturen je een paar geitenwolle sok op. Nee, dat zal zeker wel komen. Oké okay, jongen. Hoi. Hoi. Slam FM, phone fuck.